Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Als IS in Syrië en Irak wordt verslagen... neemt de kans op een aanslag in Nederland toe. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding. De NZTV denkt dat Nederlandse jihadisten naar Nederland... proberen terug te komen als het kalifaat valt. Een aantal van hen wil dan mogelijk een aanslag in eigen land plegen. De winst van RWE, het moederbedrijf van Essent... is met bijna 100% getaald. Het Duitse energiebedrijf heeft last van de historisch lage stroomprijzen... RWE heeft na slecht rendabele kolen- en gascentrales ook nog kerncentrales... die de komende jaren moeten worden gesloten. De ontmanteling gaat het bedrijf bijna 7 miljard euro kosten. In Amsterdam is vannacht een woning boven een dichtgetimmerde koffieshop beschoten. Het gebeurde in de buurt van Diert en Artis. Volgens de politie raakte niemand gewond. Van de schutter ontbreekt ieder spoor. De koffieshop werd al twee keer eerder beschoten. Mogelijk zijn de er daders erop uit om de zaak van de concurrent definitief te laten sluiten. De politie wil slachtoffers van misdrijven beter beschermen tegen nieuwe aanvallen... door ze een aantal persoonlijke vragen te stellen als ze aangifte komen doen. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een slachtoffer extra bescherming nodig heeft, schrijft het AD. De procedure wordt nu al getest in Arnhem en Maastricht... en moet in 2018 standaard worden bij elke aangifte. De Nieuw-Zeelandse premier Key denkt dat de aardbeving van gisteren voor zeker een paar miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt. Hij heeft het gebied aan de oostkust van het Zuidereiland geïnspecteerd dat het zwaarst werd getroffen door de beving met een kracht van 7,8. In dat gebied zijn twee doden gevallen. De premier gaat ervan uit dat er geen doden meer bijkomen. Donald Trump heeft voorzitter Priebus van de Republikeinse Partij benoemd tot zijn stafchef in het Witte Huis. De stafchef is van de oudsher de belangrijkste persoon in het adviesteam van de Amerikaanse president die goed ligt bij republikeinse politici, zei na zijn bedoeling dat hij het een grote eer vindt... en dat Trump een geweldige president zal zijn voor alle Amerikanen. Het weer vanuit het Westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In de oostelijke helft kan het nog plaatselijk glad zijn. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Dit was de DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Ik noem de files van 10 kilometer en langer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Vechel en Waardenburg 13 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 13 na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op tussen Roelevarensveen en Dorp 11. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Kooimeer en Knopend Velsen 15. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en De Meren 7 na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles zo loop ik te zwingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooflijn voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer ver en verliefd tot over mijn oren uit de jaren 80. Wat is het weer gezellig in het land, want hij is er weer. Jawel, Sinterklaas. Ja, en de Sinterklaas kenner bij uitstek zit tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Ja, Ja, ja, ja. het is weer zover. Hij is weer in het land. Ja, maar het ging niet, ging niet van een leien dakje hoor. Niet echt, hè? Nee, want er is vorige van in de aanloop, hij is nu wel veilig in Maasluis uh, aangekomen. Maar in de aanloop daar naartoe. Ik bedoel, de boot was veel te zwaar beladen, waardoor hij te diep lag. En op een gegeven moment kwam hij dichter bij de kust. Dus, wat gebeurt er dan? Ja hoor, hij liep vast. Oh jee. Dus daar is van alles in het werk gesteld om die boot weer uh, varende te krijgen. Dus, uh, maar goed, hij is veilig aangekomen in Maassluis. En morgen komt hij uh, in, om 12 uur in Zandvoort aan, hè? Ja, heel spannend. Dus we gaan uh, rond de klok van kwart over drie, tussen kwart over drie en half vier. Luisteraars, verge vergeet niet te blijven luisteren. Want dan gaan we met Zwarte Piet bellen. Kom jij aan het telefoonnummer? Ja, nee, ho, ho, ik kom, je weet, ik zit regelmatig in Spanje. Dus ja, dan krijg je daar ook een netwerk. En daar zit Zwarte Piet ook bij. Dus die gaan wij tussen kwart over drie en half vier eens even bellen. hoe het met de voorbereidingen staat voor morgen. Na deze drukke dag, die ze nou toch al helemaal sluis hebben meegemaakt. En of alles goed gaat komen voor morgenmiddag 12 uur. Nou, ik vind het spannend hoor, want er is nog van alles aan de hand. Ja, en hoe gaat het weer worden morgen? Dat hoor je nu nog niet. Dat vertel ik nog niet. Maar rond de klok van half drie hebben we natuurlijk het weerbericht voor Sint en Zijn-Pieten. En voor u natuurlijk, luisteraars en kijkers, voor dit weekend en het begin van komende week. Dat allemaal om half drie. Verder natuurlijk hebben we de uitgebreide evenementenagenda... rond de klok van half vier. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want dan kan u gelijk even meeschrijven. Het dier van de week is nog steeds Miep. Nog steeds Miep? Ja, Miep is nog steeds okay. uh, in de aanbieding. En dat allemaal meer info daarover rond de klok van half vijf. Nou, het gedicht van de dag, Ja, waar kan het anders over gaan dan over 5 december? Ik bedoel, dat spreekt voor zich. Dus het gedicht van de dag om kwart voor vijf, 5 december... Uiteraard hebben we verder nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we volgen de wedstrijd uh, SV Zandvoort FC VVC1. En dan hebben we het over voetbal. Want daar is voor ons aanwezig onze verslaggever Joop van Es. Tien over half drie gaan we voor de eerste keer schakelen met Duintjesveld. Uiteraard volgen we voor u ook de derde vrije training. En dan hebben we het over de Formule 1 uh, in Brazilië. Bra Brazil. En uh, natuurlijk daarover rond de klok van kwart over... ...vier meer nieuws tijdens ons uh, Pit Report. En nieuws vanuit de Pitstraat. En uiteraard ook de uitslag van de derde vrije training. En om vijf uur is de kwalie voor morgen. Hoe laat begint die race morgen? Uh, vijf uur? Ook vijf uur. Dus, nou, dus wat dat betreft uh, ook weer uh, iedereen aan de buis gekluisterd. In ieder geval de autoliefhebbers... En dan hebben we natuurlijk Sport Kort. En dan hebben we het ook over, onder andere over het biljarten in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En je kan ook meekijken, dat kan heel eenvoudig. Via www.zfm-live.nl We zijn er weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En heel veel lekkere muziek onderweg. waaronder deze van Omi. Solution is my queen Cause she's this strong zaterdagmiddag van CFM. Je de omi en de cheerleader. Zo ik krijg het het Sanford's nieuws in het kort. Maar deze gaan we gauw van status quo en in the army now. A Een tijd geleden, hè? De militaire dienstplicht. Oh, zoveel jaar geleden. En uh, er zijn toch uh, mensen, Albert-Jan, die uh, weer uh, terug wilden naar die tijd. Dat het weer uh, ingevoerd wordt voor de jeugd van tegenwoordig. Nou, we wachten het gewoon af. hoort de status quo en in die army now. Het is 16 over 2, 2 geworden. Tijd voor het Salvoetsnieuws in het Gods. Toen de eigenaresse van de auto dinsdagochtend met haar auto weg wilde... schrok ze zich wild. Haar mooie picanto was aan echt alle kanten... door diepe krassen bijna volkomen gesloopt. En uiteraard stond de naam of namen van de persoon... of personen die ervoor verantwoordelijk waren, er niet bij. Deze vandalistische actie heeft plaatsgevonden in de nacht van maandag 7... op dinsdag 8 november na 11 uur in de Vlemingstraat Op de parkeerplaats tegenover het parkeerterrein bij de Fomar. De eigenaresse vraagt nu of er misschien getuigen zijn die deze vandalistische actie hebben gezien... of die er meer van weten. Mocht u er meer van weten, zou u dan zo vriendelijk willen zijn... contact op te nemen met het telefoonnummer 023-571-5890. 023-571-5890. Uw informatie zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden... of anders gaat u even naar de politie en maakt u zich daar kenbaar. De gemeente Bergen weigert kunstpak te tekenen. Afgelopen dinsdag heeft het de voltallige Zandvoortse gemeenteraad... een motie aangenomen met de opdracht aan het college... om onderhandelingen over een landelijk kunstpak opnieuw te voeren. De raad wil dat niet alleen een mogelijke bebouwing op het strand... en het duinenrij tegenhouden, tegengehouden wordt. Ook wil de raad dat in het pact van minister Schultz van Hagen... de bebouwing van de horizon erin komt te staan. Mocht deze bepaling er niet in komen... dan wil de raad dat de gemeente Zandvoort het kunstpact niet ondertekent... De gemeente Bergen heeft als eerste ondertekening geweigerd. De gemeente Bergen voelt er als eerste helemaal niets voor... om het nationale kunstpak ter bescherming van de natuurwaarden van de kust te ondertekenen. Omdat tegelijkertijd vanuit een ander ministerie de Rijksstructuurvisie wordt vastgesteld... die de hele kustlijn voorziet van windmolenparken op zichtsafstand. De Bergense gemeenteraad nam daarop op 27 oktober een motie aan... om het kunstpak niet te ondertekenen. Wethouder Rasch voelt zich gesteund door de motie. Het vrije uitzicht is nota bene een van de belangrijkste waarden uit het kunstpact. Er is geen enkel ander land in Europa waar windmolenparken zo dicht op de kust bouwt. Ook in de raden van Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar is een soortgelijke motie ingediend en aangenomen. Dat wordt uiteraard vervolgd. En daar tegenover staat dat een student onderzoekt windmolens dicht bij de kust. Hmm. Martijn de Wolf studeert aan de Radboud Universiteit en onderzoekt voor zijn afstudeerproject of zand voor baat zou hebben bij een Deense aanpak voor de ontwikkeling van windenergie. Daarvoor heeft hij een enquête samengesteld die uh, uh, online kan worden ingevuld. Wilt u Martijn de Wolf hierbij helpen? Geïnteresseerd in kunnen de enquête uh, via de Facebookpagina www.facebook.com. Aanvullingsgebied Hollandse kust. www.facebook.com. Aanvullingsgebied Hollandse kust invullen, invullen. Of een mail sturen naar aanvullingsgebied Hollandse kust apenstaatje gmail.com. Zo, dat Not is er een keertje, Aanvullingsgebied Hollandse kust apenstaatje gmail.com. De enquête ver vergt ongeveer vijf minuten van uw tijd en is alleen bestemd voor inwoners van Zandvoort. En tot slot, het strooien is weer begonnen. Wegbeheerders zijn afgelopen nacht begonnen met het preventief strooien. Desondanks kan het hier en daar opeens glad worden, zeker u zijn. Pas uw rijgedrag derhalve aan en verlaag uw snelheid. Gaat u nog op pad, maak dan goed de ruiten schoon en zorg voor goed zicht. Uh, wist u dat het rijden met dichtgevroren ruiten trouwens strafbaar is? Nou, yeah. En dus zou je op de CFM-app moeten kijken hoe de strooiwagen er dit jaar uitziet. Ja, een hele aparte strooiwagen. Wel leuk, dus download hem nu als je hem nog niet hebt. Hè. De CFM-app. Gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Sanford en download hem nu. Onze eigen CFM Sanford-app. op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste de Amsterdamse meidengroep Maai Thai met Female Intuition. Gevolgd door deze hit van alweer een aantal jaren geleden. Woods en de Precordia en Prayer in Z. Jawel, de feestverlichting, hij hangt weer. Ja, en die is ook grondig aangepakt. De feestverlichting in het centrum van Zandvoort is stevig aangepakt. Ten eerste is er een nieuwe firma die de verlichting levert en onderhoudt. En vervolgens is de kwaliteit uh, beter en steviger. Voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort, Peter Tromp, is er helemaal blij mee. Het is nog niet klaar, want alle verlichtingselementen krijgen nieuwe ornamenten in top. Die zijn aan de seizoenen aan te passen. Nu zullen dat uiteraard sterren worden, maar het is heel goed mogelijk... dat er de komende zomer bijvoorbeeld een strandbal in top te zien is. Verder krijgen ze allemaal een Zandvoorts wapen. Deze verlichting zou in principe 11 maanden kunnen blijven hangen... als er geen onderhoud aangepleegd zou moeten worden. Zou het zelfs het hele jaar het centrum van Zandvoort sfeervol kunnen verlichten? Ik ben hier heel erg blij mee en ik heb goede hoop... dat de kwaliteit veel beter is dan de laatste twee jaar. Al dus tromp de verklaring waarom er uh, in de Kerkstraat... en in de Haltestraat komende, uh, komende ornamenten hangen... dan boven het Raadhuisplein en op de krocht is een simpele... Daar zou uh, vernieling, vernielzuchtige jeugd veel gemakkelijker bij kunnen komen. De lantaarnpalen zijn daar wat korter. En iemand die een beetje kan springen zou er zomaar aan kunnen gaan hangen. En dat willen we natuurlijk niet, al dus tromp. De verlichting kan nu nog uh, niet aan, want de ornamenten zijn nog niet klaar. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Maar over twee weken is het allemaal klaar. En wordt het centrum van uh, Weersfeer vol verlicht. We zijn wel wat laat, maar dat heeft alles te maken met de wisselvallig. Hij, wisseling van de leverancier, al dus Tromp. In ieder geval, de feestverlichting komt weer. Over twee weken zijn de lampjes ook weer aan. Ja, heel vreemd. Want ik reed gisteravond door het dorp en de lampjes waren gewoon aan hoor. Oké, okay, maar goed. Jawel, de, jawel. de test, testtijd. Het ziet er weer mooi uit in het centrum van Standort. En dat mede dankzij de nieuwe feestverlichting. is voor Sanvox. Voor dat is een ding wat zeker is. Zo dadelijk gaan we kijken wat het weer gaat doen. Heel belangrijk natuurlijk voor uh, de intocht van Sinterklaas. Maar eerst deze van Split Dance. Single ...uit mijn favoriete muziekjaar. Ja, en dat is 1984, Split Dance, De Nederlandse groep met Message to my girl. Zo, het is twee over half drie. Ja, de Sint is morgen weer in het land. Morgen weer in Sofort, in ieder geval komt hij aan. En hoe gaat het weer dan worden? Maar we kijken waarschijnlijk eerst naar vandaag. Het is vandaag over het algemeen bewolkt... ...maar vanochtend scheen de zon daar nog wel doorheen... Vanmiddag wordt de bewolking geleidelijk dikker, maar het blijft overal droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. en De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 5. Voor het gevoel zal het dan ook kouder aanvoelen dan de temperatuur op de thermometerbuis. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt. En uit die bewolking kan lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. De zuid- tot zuidoostenwind neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks de 4 graden. Nou, nou, morgen natuurlijk. Ja, hè? Spannend, daar komt hij aan. Tromgeroffel. Morgen is het ook over het algemeen bewolkt. En uit die bewolking kan soms wat lichte regen of motregen vallen. Ook de zon kan er soms even doorheen schijnen. En bij een verder in kracht afnemende Zuid- tot Zuidoostenwind: uh, de wint de temperatuur een graadje en stijgt naar een graad of zes. Dus het wordt iets beter weer morgen. Maandag blijft het droog en zijn er perioden met zon. De zuidenwind waait zwak tot matig en de temperatuur komt uit op waren tussen de 6 en 10 graden. En tot slot op dinsdag. Dinsdag neemt de bewolking weer toe... en later op de dag ook de kans op buien. De wind wordt zuidwest en neemt toe naar matig tot vrij krachtig over land en naar krachtig wellicht hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar waren tussen de 9 en 12 graden. U hoort het goed. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel albert Het weer is na te lezen op meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En morgen meer weer zo rond half drie bij Sanford op zondag. En nu meer muziek. Hier is Marcel Larsen nog een keer met Last Live. I let my day as if was the last. Let my day as No past, doing it. Winter, wat betreft het weer. Draai je toch een lekkere zomerrit van het afgelopen jaar. Sarah Larsen was dat. En The Last Life. Ja, zo dadelijk gaan we naar Duintjesland schakelen. Naar Joop Vries, hij is vandaag aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort... tegen FC VVC 1. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het vandaag gaat... met de heren van Zandvoort 1. Joop gaat de hele wedstrijd voor ons volgen. Dus blijf ook daarvoor luisteren naar Zandvoort op zaterdag op CFM Zandvoort... En weer gaan we van Madonna Material Girl. Even proberen hoor, even kijken. Nee, nee, nee, nee, hij is er niet, uh, Albert jan Oké, okay. hij is er niet. Dus uh, jongen, uh, inderdaad, uh, geen jongen van de Gaan ze dadelijk weer proberen. Eerst Tom Brown en Funking for Jamaica. Is een klein stukje van de mooie zing van Tom Brown en Funky for Jamaica. Is het tijd voor de voetbalwedstrijd van vandaag? We schakelen live over naar Duintjesveld. De wedstrijd SV Salford tegen FC VVC1. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Ik hoor jullie niet of nauwelijks. Ik zal in ieder geval een verslagje maken wat dit uh, geval is. Salford speelt dus tegen VVC. En dat is een meestal van belang deze wedstrijd. Volgens mij al veel te veel punten laten liggen om nog voor een kampioenschap te willen gaan. En dat was eigenlijk de bedoeling van het bestuur dat we dit jaar kampioens zouden worden. Dat was Joop van is, nog steeds 0-0. En uh, we gaan uiteraard werken aan de verbinding met Duintjesveld. Was even op een andere manier, maar het ging best met Joop van Is. Jawel, kwart voor drie, Zandvoorten, goedemiddag. En hier is Writings on the Wall. I've been here before. Thank die niet in de zomer aankomen natuurlijk, hè? maar wel zo aan het eind van het jaar. Sam Smith, Horia, and Writings on the Wall. Ja, zojuist uh, hadden we jouw vres in de uitzending. Uh, het begin van uh, FC Salvo tegen FC VVC1. Het staat op dit moment 0 tegen 0. We zijn uiteraard heel benieuwd of het de heren van Zalvoort 1 gaat lukken om te scoren. Nou, daarom nemen we ze dadelijk weer contact op met Joveness. Gaan we het weer even op een andere manier proberen. Eens even kijken of die verbinding wel gaat lukken. Dat hoor je na deze single van Level 42. Hier zijn ze met Hot Water. De, de 12-inch single van Level 42 in Hot Water. Ja, we gaan weer live schakelen naar Duintjesvelds. Ja, en daar hebben we Joop van Es. Joop, hoe gaat het met het aftasten? Waarschijnlijk verbinden is uh, niet echt goed... dus uh, we gaan het zo dadelijk even op een andere manier proberen... om toch contact te krijgen met Joffres. Gaan we eerst een hit van dit moment uh, draaien. Hier is Sean Mendes. I won't lie to you I know he's just not right for you And you can tell me if I'm off, but I see it on your face When you say that he's the one that you want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 Nou, eens even kijken of we nu uh, weer contact hebben met uh, Joop Res op Duintjesveld. Jop. Ja, ik heb tenminste normaal geluid te horen. Dat is dat van jullie op dit moment. En, ja, en de techniek, dat is prachtig mooi te doen, maar dat moet wel werken. Laten we eerlijk zijn. Zo is dat. Stop. Zandvoort had dus een kans door Jesse de Haan. Die tikte hem alleen over de lat heen. Dat had heel mooi een 1-0 kunnen zijn. En Zandvoort moet nu terug. Ja. Dan gaat de aanval van het RGC. Wordt weggewerkt de bal door Justin Luiten Die aan de linkerkant staat. Dus er was een aanval over rechts van... VVC. Zandvoort uh, is uh, niet in de problemen, maar de druk is iets meer op Zandvoort. Er wordt iets meer op het veld op de helft van Zandvoort gespeeld dan bij VVC. En de spitsen van Zandvoort krijgen alleen maar hele lange ballen toegespeeld. Ja, en als die niet uh, juist uh, geplaatst zijn, dan is dat een probleem. Jesse Daan Haan, die uh, twee keer een uh, mooie, mooie bal gekregen, kon er niet veel mee behalve dan die 1. dan was een prachtige voorzet vanaf links. Zandvoort is nog steeds 0-0. We spelen in de 26 e minuut in deze bijzonder belangrijke wedstrijd Want Zandvoort, die moet drie punten pakken. Eén punt hebben ze niet aan. Echt niet. Dan uh, hebben ze al te veel verliespunten. En uh, dat uh, laten we hopen dat het niet zo is. Dat weten we weten pas over een kleine. Nou, het zal het zijn. Veertig, vijf... Uh, nee, 65 minuten. Dankjewel, Jap Fres. En uiteraard komen we straks in de tweede uur van dit programma weer terug bij Jap. Het vervolg van de wedstrijd SV Sanvoort tegen FC VVC1... Nog steeds een 0-0 op het scorebord. En hoe het gaat verlopen hoor je inderdaad in de tweede uur van Stamford op zaterdag.